Eden. Ja, ja wat he. Kamers, privé, chambre. Er ziet er geen florissant in uit. Ja. Ja, als een rendezvous, kot. Ja, met een nadruk op kot. Ja. ze moeten het van verhuuring per uur hebben. Je Heb dat je daar fatsoenlijk brood mee verdient? Ja, brood verdienen wel, maar fatsoenlijk is anders. Een keer kijken wat ze te vertellen hebben. Ik heb direct gebeld, direct. Ik had ze niet zien weggaan. Ja, ik doe dat hier allemaal alleen. En ik, uh, ik was de tweede verdieping aan het verversen. Maar het was daar zo, zo stil en ze, ze, ze hadden maar één uurtje genomen. En ik dacht, er is iets mis. En uh, ik ga kloppen en ik deed de deur open en die vrouw lag daar met haar ogen open op de grond. Ik heb onmiddellijk de politie gebeld. En dat het mij dan moet overkomen. Hè? Ik ben zo voorzichtig en proper. Ik ben. Ja, het is al goed, meneer. De Bosser. Sylvain de Bosser. Dat zoiets mij moet overkomen. Dus... Ja, het is genoeg, hebt... meneer de Bosser. Zeg nu eens alles in de juiste volgorde, alsjeblieft. Ah, wel, eerst is die vrouw gekomen. Er was gereserveerd op naam van Hans, zei ze. En ik zei, Pattaya op de pa tweede verdieping. Pattaya pa ja, is de naam van de kamer. Ja. We hebben ook nog een Las Vegas, Kamasutra en Cleopatra. Ja, elke kamer is gepersonaliseerd. Met bad en uh, ook... Meneer De Bosser. Een... Die vrouw is binnengekomen. Is naar boven gegaan. En dan? Ja, ja. Ah, jawel. En vijf minuten later is die man gekomen. Ah, hij had gebeld. Kent u hem? Ik let niet op mijn klanten, maar ik zei tegen hem: Pataia, tweede verdieping. En hij is ook naar boven gegaan. En dan? Hoe is dat dan gebeurd? Dan moet ik u toch niet uitleggen, inspecteur. Ja, hoe zag die man eruit? Kunt u hem beschrijven? Ja, ik, ik, ik let zo niet op het uiterlijk van mijn klanten. Ja, wij moeten discreet zijn, hè. Nie, Niet Nu rond de pot draaien in de bossen. Ja, ja, jaar of dertig. Gewoon, heel gewoon. Een beetje gelijk jij, maar dan wat jonger. Ja. Een hey Van de. Uh, het slachtoffer is Marie-Claire de Kloet, 60 jaar. En de eigenaar hier, uh, meneer De Bosser, uh, heeft haar gevonden. Dat weet ik al. Ja, volgens dokter Maas uh, moet het ongeveer twee uur geleden gebeurd zijn. Ze is met uh, haar hoofd op de rand van bed gevallen, uh, op dood. Nou, het kan dus een ongeluk zijn. Ja, maar er zijn ook sporen van een gevecht. Bloeduitstortingen aan de polsen en er zit ook huid tussen haar nagels eronder. Uh, het lab is ermee bezig. Merci, Sam. Ik weet wat u te doen, staat collega's? Ja. Maar dat kan niet. Dat moet een vergissing zijn. Bent u dat echt zeker, inspecteur? Straks kunt u uw moeder identificeren, meneer Kalaert. Maar haar papieren en haar identiteitskaart zaten in haar handtas. Er is geen twijfel mogelijk. Maar wat deed mijn moeder in een hotel? Ja. dat vragen wij ons ook af, meneer Kalaert. Het is Hotel Ede bij het station... Uh, staat bekend als een intiem hotel, een, een rendezvous-kot. Maar is dat een, een grap of zo? U zegt dat mijn moeder overleden is in een rendezvous-kot. Ja. En ik moet erbij zeggen dat zij daar een afspraak had met een zekere Hans. Zegt die namen u iets? Maar je toch. Sandra Sanders, mijn man heeft me gebeld. Commissaris Van Deun, dit is uh, inspecteur Dams. Goeiedag. Schat, mama is gevonden in een hotel. Een rendezvous-kot. Ja? Maar hoe is dat mogelijk? Wat is hij daar? En met een man. Een, een zekere Hans. Ja, ik weet het niet, schatje. Straks waarschijnlijk identificatie. Inderdaad. De naam van die man, Hans, zei u dat iets? Nee, nog nooit van gehoord. Ik heb ondertussen het een en het ander opgezocht over Marie-Claire de Kloet. 60 uh, jaar dus, uh, drie jaar weduwe en sinds vorig jaar op brugpensioen. Ze heeft ene zoon, Steven Kallard. Ja, Sam, Kala... dat weten we allemaal. We hebben met hem gepraat. Oh, zeg. Steven Kallard is leraar lichamelijke opvoeding, getrouwd met Sandra Sanders. Och, dat is die huiskoningin. Die had geen enkele emotie over de dood van haar schoonmoeder. Dat is een verpleegster op de spoed van het onze lieve vrouwziekenhuis. Die mensen zijn crisissituaties gewoon, hè. Ja, maar toch, hey Sam, eh, hey, als u moet. Ja, hoort, Rudy, alstublieft. Ja. Is er nog relevante informatie, uh, alstublieft? We hebben twee kinderen, vrouwke acht jaar... en tiener, Ja, dat is hij genoeg. Daar voor... hebben we niks aan. Zit hier ons een tijd te verliezen, hè. Kom aan, de straat op. Daar valt altijd iets interessants eraf. Let's go. Oh, hij heeft gemakkelijk praten, hè. De straat op. Alle vrienden en buren zeggen dat het een fatsoenlijke vrouw was. En, en zo iemand heeft een leven Doe het met een gigolo. Dat vind ik echt raar. Zoals die man van dat hotelje hem beschreef, dat klonk echt niet als een gigolo. Weet je wat dat ik denk? Wat? Hè? Die kerel wilde meer geld omdat madame altijd maar hogere eisen stelde. Hè? Meer speciale wensen had. Oh jij weet dat ze goed. Ja, zeg, hè. <laughs> Ja, maar nee. Als dat dan echt een echte gigolo was geweest, hè, dan zou je zijn opgevallen in dat vieskot. Mannelijke escorts, dat zijn ja, heel verzorgd. De knappe jonge mannen die altijd hoffelijk zijn en heel attent voor de vrouwen die ze bedienen. Mamaai, uh, is, is dat zo? Ja, je, je kent dat allemaal zo goed. <laughs> Allee, ik wil maar eens zeggen, Rudy. Die vrouw die had zelf een mooi appartement. He, die kwam financieel niks tekort. Mm -hmm. En die kon zich zo'n mannelijke gigolo permitteren als er een nodig had. Waarom zou ze er dan in zo'n smerig kot mee kruipen? Huh. Ah, misschien hebben die nieuws. Nee. De koning ja, Gilbert. Geen van de twee. Ja, oké, okay, merci. Tot de volgende keer met beter nieuws. Vingerafdrukken van twee personen gevonden. En met de huid van onder de nagels kunnen ze DNA-onderzoek doen. Maar uh, de vingerafdrukken komen niet voor in de databank. Oh, dan nou staan we even ver. Hè. Ja. De straat op gaan, daar valt altijd wat te rapen. Die was het toch. Klote job. Kom. Kijk mannen, ik kan er begrip voor opbrengen, hè? Begrip niets meer, hè? Ik kan er begrip voor opbrengen dat het buurtonderzoek niet veel oplevert. Maar dan moet de onderzoekzone uitgebreid worden, hè? Die vrouw heeft familie. Maar daar hebben we al mee gepraat. Haar buur. We hebben heel haar een appartementsblok ondervraagd. En de hoeren. In alle? Hoeren in alle. Die ziekeloos. Oh, dat menen niet om, hè? Kom, begin maar weer bij het begin. Kom. Oh, uh... Meneer Kallaert, wij begrijpen dat u moeilijke momenten doormaakt, maar.. Wij zijn bezig met een moordonderzoek en uh, daarom nog eens. Waar was u eergisteren om drie uur s middags? Mijn laatste les is van kwart voor twee tot vijf over half drie. Ik heb de kleedkamers gecontroleerd... en dan mijn spullen opgeborgen in de leraarszaal. Om tien voor drie ben ik in mijn auto gestapt. Ik was hier rond half vier. Zijn daar getuigen van? Mijn leerlingen uiteraard. Het vierde jaar Latijnwetenschappen. 26 leerlingen... Ik zal u een namenlijst bezorgen. Dank u, meneer Kalaar, dank u. En daarna, op weg naar huis? Ik reed alleen naar huis. En ik heb geen ongeval gehad. En toen ik thuis kwam, was mijn vrouw nog niet thuis. Zat avonddienst. Uh -huh. Maar de kinderen waren er wel. Aha, ja, dat is genoteerd, ja. Denkt u echt dat ik... Goed, ja, u moet elk spoor nagaan. Maar welk belang zou ik er nu bij hebben om mijn eigen moeder te vermoorden? En dan nog wel in zo'n hotel. De erfenis. Uw moeder zat er wel warmpjes in. Ik ben enig kind, ja. En als ik iets nodig had, dan had mijn moeder het wel zo gegeven. Ja. U bent aan het bouwen naar meneer Kelaert. En ik weet zelf hoeveel dat dat kost. Ja. Misschien kwam uw vrouw niet zo goed overeen met uw moeder. Dat moet u haar dan zelf maar vragen. Ik vrees dat we zo niet veel verder geraken. Gaat u mijn alibi maar na. En kan ik nu beschikken? Alsjeblieft. Bon, over uw tijdsgebruik moeten we het niet verder hebben, mevrouw Sanders. U was aan het werk en dat kunnen 40 patiënten en 16 collega's bevestigen. Inderdaad. Maar toch nog een vraagje, mevrouw Sanders. Wij hebben de indruk dat de relatie met uw schoonmoeder niet echt heel goed was. Hoe komt u daarbij? Van horen zeggen. Ja, kan het mij alleen denken. Steven die wil het daar nooit over hebben. Maar bon, mijn schoonmoeder zag mij niet graag. Ik weet ook niet waarom. Zij vond mij geen goede partij voor haar zoon. Hij verdiende beters. Heeft ze dat tegen u gezegd? Ja, recht in mijn gezicht. En ik heb even rechtuit geantwoord dat ze zich met haar eigen zaken moest bemoeien... ...want dat ik met haar zoon getrouwd was en niet zij. En sindsdien was het tussen ons oorlog. Oh, een gevecht tussen ijskoninginnen. Wat bedoelt u, inspecteur? N niks, niks bijzonders. Uh, uw schoonmoeder stond bekend als een eerder cool personage. Net als ik, bedoelt u. Mm. U heeft gelijk, inspecteur. Dat was inderdaad het enige punt van gelijkenis. Maar u keek er niet echt van op toen u hoorde dat ze gestorven was. Ja, dat ze gestorven was wel. Maar in een rendezvoushuis, dat vond ik eerder... Uh... Ja, grappig. Waarom? Ze heeft dertig jaar in een school gewerkt vlak achter het Noordstation in Brussel. U weet wat er in de Aarschotstraat verkocht wordt? Mm -hmm. Seksuele service, om het deftig uit te drukken. Wel, schoonmama heeft het gepresteerd om 30 jaar elke dag langs de voorkant uit het Noordstation te stappen en elke dag te voet een omweg te maken van anderhalve kilometer. Ja, alleen om de madame van de Aarschotstraat niet te moeten zien. Zegt dat niet genoeg? Bon, de schoondochter van Marie-Claire de Kloet heeft een sluitend alibi. En haar zoon, dat gaan we nog checken. Toch niet die 26 leerlingen van hem. Ik heb er ondertussen voor gezorgd... dat de robotfoto van die Hans verspreid wordt. De uitbater van dat hotelletje had hem zo gezegd niet goed gezien. Maar ik heb hem niet losgelaten voordat hij alle keuzes gemaakt had. Zet je zeker van dat hem er niet op los heeft gefantaseerd? Nee, nee, nee. Wees gerust. Ik heb hem tekeningen laten samenstellen en foto's. Dat kunnen niet liegen, hè. We moeten die Hans absoluut vinden. Ja. Dus gaan we met die tekeningen en die robotfoto naar de Hoeren. Ja, ik zal liever thuis zijn. Hè. Ik moet nog een deur schilderen. Dat is nuttiger dan naar de Hoeren te gaan. Wat, Rudy, dat milieu stelt hier niet veel voor. Hè. Met die hotelletjes zijn we in 1, 2, 3 rond. Maar die Gigolo's die moeten thuis gaan zoeken. Ja, en hoe ga je dat doen? He? Met de wonen? Ja. Ja, hoe? Ik zoek dat op bij mij thuis of, of hier op kantoor. Contactadvertenties op het internet, hè, Rudy. Ik ga mij eens amuseren met stoere binkjes die smachtende dames willen verwennen. Ga jij maar alleen naar die kotjes en hotelletjes, Rudy? Mm, plezant is anders, hè? Maar ik heb u alles al gezegd wat ik weet, inspecteur. En uw collega heeft mij ook nog eindeloos van die tekeningen en foto's laten samenstellen. Mm -hmm. ja, ik ben een zelfstandige en het is hier druk genoeg. En ik heb zelf de politie verwittigd. Ja, ah ja, maar meer dan één uur nadat hun een tijd verstreken was, hè. En dat voor iemand die zo'n drukke zaak heeft? Ja, maar ik was dat uit de oog verloren. Ik moet voor elke nieuwe klant opkuisen en verversen. En de mens moet discreet zijn, anders komen de klanten niet meer terug. Nou, maar gij kunt ondertussen sporen uitgewist hebben door zoveel te kaarsen, hè? U mensen van het labo hebben hier al lang genoeg rondgelopen. En, en ik heb ze hun werk laten doen. Dan is de mens alles proper en, en, en in orde. Oké, okay, meneer De Bosser. Uh, laten we dan eens orde scheppen in deze zaak. Je beweert dat je die man niet kende, hè? Mm -hmm. Maar het is voldoende dat hij reserveert op de naam Hans... met een P&G, dat hebben we nagegaan... om die vrouw die eerst komt al naar boven te laten. En bovendien, wie heeft er betaald? Die man natuurlijk. Het huh? zijn altijd de mannen die betalen. Behalve als het twee vrouwen zijn natuurlijk. Maar dat komt ook voor, ja. Ja, En heeft op voorhand betaald. 40 euro voor een uur. Ja, Hij had een biljet van 50 euro en ik kon hij teruggeven. Maar toen ik gewisserd had, was hij al weg. Maar gaat u je nu eindelijk eens conclusies trekken, inspecteur? Ja, meneer De Bosser, ik ga conclusies trekken. Mijn eerste conclusie is dat ik deze zaak zou willen afsluiten... en mijn tweede conclusie is dat ik u ga meenemen naar het bureau. Hoe? Mijn collega zal heel blij zijn dat hij u nog een paar vragen mag stellen. Kom, meekomen, nu. Meneer De Bosser, u hebt gewoon geen alibi. Die hals hebt u gewoon verzonnen. Ik begin te geloven dat u zelf iets met die vrouw... Pabla. Uh, Nee, ik zou nooit iets met een klant beginnen. Ik hou privé en zaken strikt gescheiden. Maar je zult toch over de brug moeten komen met iets, hè, meneer De Bosser? Want anders stap ik naar de procureur om u aan te houden... en over enkele dagen kunt je naar de raadkamer trekken, hè? En dan zit je telkens voor een maand vast. En wie gaat er dan uw viezigheid opkuisen? Ik hou uw manieren, hè, zeg. Ik ben naar de procureur, hè. Wacht. Uh, nu dat je het zegt, ik, ik denk dat er mij toch iets te binnen schiet. Of, of, of toch niet, uh... Van deun? Ja, ja dankjewel. Van twee andere personen dan het slachtoffer. Ah, ook van de genaamde Sylvain de Bosser? Ja, ik heb onze vriend een beetje rust gegeven. Dan hoeft hij niet zo flink te kuischen in zijn wassalon. Dat, dat is toch niet onlogisch, hè, dat hij kuistert om. Hè... Ik, ik zou ook niet graag in een bed belanden... Hè, ...waar dat kort voordien iemand anders... van Ik zou gegaan. nooit in een bed van de bosser kruipen. Ja, wij zijn niet geïnteresseerd in uw intiem leven, hè Sam? Oh, dat maar dat er DNA gevonden is van de bosser... ...is natuurlijk geen echt bewijs. Daarmee gaan we de procureur niet overtuigen. Ik heb misschien iets. Ik heb een beetje gegoogeld naar Gigolo's... ...en ze hebben altijd heel chique namen. Een heel dikwijls David. Dat is een echte topper. Maar ook Vince en Victor... Nooit is een dood Jan of Piet. Oh nee, niet te verwonderen hè? Ja. Dat, dat zijn hun namen. Ze onderbreekt daar een keer niet? Er zit wel een Manuel bij, is <laughs> van Barcelona, en die geeft Passie cadeau. Maar ook geen Hans. Klinkt niet exotisch genoeg, denk ik. Come on, to the point, Sam. Ja, maar ik zit ook op Facebook in mijn vrije tijdrom. En ik tik wel eens namen in van vrienden of oude bekenden. Of een naam die dat ik ben tegengekomen. Zoals Sandra Sanders. Daar rijmt zo met die eerste letter. Hoe noemde dat ook alweer? En een Sandra... alliteratie. Ja, ja, ja. dat bedoel ik. Hij ja. wilde nu eindelijk eens zeggen wat we te zeggen heeft, zeg? Wel, Sandra Sanders zit op Facebook. En die heeft echt heel veel vrienden: meer dan 360. Mooi. Wat bewijst dat? Ja, de conversaties met haar vriendjes zitten nogal in de geladen sfeer. Okay. Toespelingen op seks, plagerijen over van alles. Het kan toeval zijn, maar er zit ook een zekere hand tussen haar vrienden. Hier, hier ziet hem. En, en de foto is duidelijker wanneer je naar zijn profiel gaat. Hier is hij, kijk. Hé, hey, man. Die lijkt verdomd goed op uw robotfoto. Waarom, hè? Goed werk, hè? Precies. Huh? Hm. Maar uh, dat profiel, de koning, brengt dat iets bij? Ja, niet echt. Hij deelt alleen bepaalde gegevens met anderen. Ik heb geprobeerd om vriendje te worden met die en Hans, maar uh, ja, er komt voorlopig geen antwoord. Wat is me dat voor een onnozel iets? Hm. Je weet dus niet met wie dan je aan het converseren bent. Ja, niet echt. Als iemand daarop registreert, vanuit bijvoorbeeld een internetcafé... Dan kun je niet achterhalen wie er in feite achter zit. Hè? Dan moeten we daar onze tijd niet mee verputtelen. hè? Ik ga eens bij de vrienden van de computercrime langs. Mm. Nee, je weet maar nooit. Hé, hey, hey, Rudy, zie je eens? Er zit ook een zekere grietje tussen de ah, ja. 420 vrienden van Hansje, zoals hem zich noemt. Mm -hmm. Zullen we dat profiel eens bekijken? Oh, my, wat een luif, zeg. <laughs> Allee, we zetten nu zo'n foto bij zijn profiel. Nou, iemand die meer wil zijn dan een vriendin, hè, Rudy. Meneer Van Deun, ja, ik sta op Facebook. Net zoals miljoenen andere mensen. En ik heb veel vrienden, ja. Wie dat met mij in contact wil komen, die accepteer ik als vriend. Zonder dat ik weet wie dat is. Dat is niet verstandig, hè. Maar die Hans, wie is dat? Voor de zoveelste keer, ik weet het niet. Ja, nou, maar hij maakt wel opmerkingen over wat er tussen nu en hem moet gebeurd zijn. Het was een vurig feestje gisteren, schrijft hij. De Romeinen bleven drie dagen aan een stuk bezig met brood en spelen. Dat zijn onnoze leden, virtuele gesprekken. Het is normaal, sommige mensen durven al eens iets meer omdat ze toch anoniem zijn. En toch zal ik blijven zoeken tot ik hem vind. Mijn vrouw doet wat ze wil. Wij hebben een goede relatie en we geven elkaar voldoende ruimte. Ook wanneer het over relaties en zo gaat? Ik zit zelf volop in sportmiddels. Daar wordt ook nogal wat opgesneden over. Meer en langer, hoeveel keer na mekaar. Ja, uiteraard, ja, maar... Ben u dan niet nieuwsgierig naar wat er gezegd en beweerd wordt? He? Ze hebben het over feestjes, over het artsparadijs, over lievelust enzovoort. He? Ik ben bezig met sport. En ik, ik wil mensen opleiden tot individuen die kunnen doorzetten, die niet vluchten in van die computerspelletjes. Dat mijn vrouw daar wel mee bezig is, moet ik accepteren. Ook dat is sportiviteit. Mijn moeder had ook van die plotse interesses. Op haar zestigste ging ze nog een cursus internet voor senioren volgen. Heeft ze die cursus afgemaakt? Och, dat weet ik niet. Uh, waarom? Nou, ja, zomaar. Ja, dat lijkt me wel interessant voor oude mensen. Ja. Ja. Bedankt, meneer Kalaert. Een duikje kan toch zalig zijn. Vier mensen vinden dit leuk. Zeven <laughs> is dat, hè. Zeven, daar schieten we weinig mee op. Hè? Ik vraag de directeur om de zaak te klasseren. We kunnen onze tijd en onze energie beter gebruiken. Zeg. Mooi. Wat beest heeft er hem gebeten. Zwaar virus. Hij wil het onderzoek zelf stoppen. Ja, ik heb iets om mij te kalmeren. Hm? Mijn vrienden van de computerkraam vonden die grietje inderdaad een apatijke madame. Ja, zo wel, wel. En ze ik... hebben achterhaald van waar dat die foto geüpload is. Van de computer van Marie-Claire de Kloet. Hm? Hm. Dus zij is waarschijnlijk Grietje. Nee, commissaris van Deun, ik ben het gewoon beu. Eerst komt u mij beschuldigen van de dood van mijn moeder. Dan komt u uitleg vragen over wat mijn vrouw allemaal doet. En nu staat u hier weer om te weten wat mijn moeder gedaan heeft. Ja, ik kan het daar jammer genoeg niet meer vragen. Ja, dat betekent niet dat u mij daarom nog extra moet valt. En om het nu klaar en duidelijk te stellen... ...mijn moeder was zo begeesterd door dat nieuwe medium... ...dat ze alles wou uitproberen. Zo zat hij nu eenmaal in mekaar. En nee, die halfnaakte vrouw op de foto op Facebook... ...die ken ik niet. Bijna tot mijn spijt, zou ik durven zeggen. Uw moeder heeft een valse identiteit gehanteerd. Denk je waarom? Wie wou ze in de luren leggen? Maar dat weet ik niet, commissaris... Ik weet het niet en laat me nu alstublieft mijn rust. Het is al moeilijk genoeg. Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat we de zaak kunnen afsluiten... zodra die Hans opgedoken is. Marie-Claire de Kloet had via Facebook met die Hans contact gelegd. Om er beter uit te zien dan haar leeftijd had ze een vals profiel aangenomen. Ze noemde zich Grietje. Ze heeft met die Hans een afspraak gemaakt in dat hotelletje. En toen die zag dat hij... ...een vrouw van 60 in de plaats van een jonge vrouw van in de 20 in bed zou krijgen. Ja, dan is er in een gevecht gevolgd. Zij is gevallen, ze was op slag dood en hij is van de schrik gaan lopen. Zoveel heeft hij niet te vrezen, maar ja. Het labo bevestigde dat er zelfs geen seksueel contact geweest is. Maar ik, maar ik vind er klopt iets niet. Die vrouw kon zich gemakkelijk een mannelijke escort permitteren als ze dat al wilde. Waarom moest dat dan via zo'n omweg met zoveel risico? Ja, de ik ja, waarom? Ja. Als een oude schuur in brand schiet, dan is er geen blussen meer aan. Hè. Dat weet iedereen. Ja, van deun. Ja, Romain met Rudy hier, hè? Ja, Rudy, wacht even. Ik zet u als speaker. Ja. ja, zeg het eens. Ja, uh, ik ben verder bezig geweest hè, met mijn vrienden van de hè? Je weet wel hè? Ja, ja, ja, Rudy. Dat weet ik natuurlijk. Allee, kom aan, Ter zaken. Ja. Ik heb de identiteit van Hans gevonden via het IP-nummer van zijn computer. Via wat, zeg die? Het IP-nummer. Dat, dat is een unieke code waardoor dat gaat... Ja, Rudy, oké. kom maar. wie is het? Ja, uh, zijn naam is Hans van Weert en zijn adresgegevens... Ja, goed werk, we gaan erop af. Ik ben er al geweest, hè, Romain. Alleen zijn vriendin was thuis. en Zij heeft hem al drie dagen niet gezien. Drie dagen, dat is sinds de dood van Marie-Claire de Kloet. We gaan onze vriend Sylvain nog eens een paar vragen stellen. Oké, okay, meneer Van Deun, ik geef het toe, die Hans van Weert was een vaste klant. Hij kwam gemiddeld één keer per week, meestal met verschillende vrouwen. En jij vindt dat normaal? Ja, ik bemoei mij niet met mijn klanten. Ach, je kijkt er zelfs niet naar. Ja, ik lever een dienst af aan mijn klanten. Ik geef ze een ogenblik rust. Maak het voor hen comfortabel en proper. Relatief proper. Maar Hans van Weert was een goede klant. Hans kwam binnen toen ik de tweede verdieping aan het verfressen was. Ik riep naar hem dat hij onmiddellijk naar de Pattaya kon gaan, dat zijn gezelschap er al was. Maar dan hoorde ik lawaai, en een roep en een getier, en, en iets als een gevecht. En toen hoorde ik hem weglopen, en het was plots heel stil, en, en ik ging kijken, en toen zag ik die vrouw liggen. Je hebt dus niet meteen de politie verwittigd? Dat, ik was in paniek. Tja, ik heb wat gewacht en, en er eens over nagedacht, en, en dan toch de politie gebeld. Voila, nu, nu weet u alles. Mag ik nu gaan? Jo, ik moet mijn zaak openhouden. Gij blijft nog even hier. Kunt uw klanten daarna nog beter spanieren? Oh, gaan ze nog ooit open doen of wat? Hans van Weert, Carolien van Gelderen. Van Gelderen? Jij naam zegt me iets. Misschien zo, Hans. Mm -hmm. Alle mensen. Uh, dag mevrouw, federale politie, commissaris van deunen en dit is inspecteur de koning. Mogen wij eventjes binnenkomen? De politie is hier al geweest. Ik weet niet waar Hans is. Ik heb hem al drie dagen niet gezien. Ja, dat weten we mevrouw, maar we willen nu helpen om uw vriend terug te vinden. Ik denk dat dit de zaak erger maakt door zich weg te steken. Ik kan zich veel beter verdedigen. Ik weet niet waar hij is. Oké. Okay. Dan zullen we u zo meer om naar het bureau te komen. Als het niet uit wil kan, dan maar met de grote middelen, hè. Dag, mevrouw. Ik ben het, Samantha. Caroline? Oh, shit, al die deur op mijn neus. Ik denk dat dat geen zin heeft om daar met grote middelen op af te gaan, Romijn. Die vrouw is in paniek. Ja, of ze verbergt iets. Toen ik haar zag, viel mijn Frank. Wij hebben samen in het middelbaar gezeten. Ja, dat is nog geen reden om niet mee te werken, hè. Zeg maar, misschien komt die wel los als ik met haar alleen ga praten. He, vrouwen onder mekaar. Zal ik, ik eens alleen met haar gaan babbelen? even uit Doe maar. Ja. Maar eh, het is niet om psycholoog te spelen, hè, de koning? We zijn hier bij de politie, hè? Mm -hmm. En als dat niet lukt, gebruiken we de grote middelen. Dag, Caroline. Sorry voor het storen, maar... Kent je mij nog? Sam de Koning. Samantha. Van de Eerste en Tweede Latijnse op het college. Zid jij bij de politie? Ja? Ja, ik kom nog eens in verband met uh, uw vriend, Hans van Weer. Ik moet nu weg. Ga werken. Wat voor werk doe jij? Verpleegster. Met onze lieve vrouw ziekenhuis. Ah, Tja, dat is wel. Ah. Caroline, kijk, hè, ik denk dat uw vriend de zaak alleen maar erger maakt door weg te lopen. Ik weet het niet meer. Kunnen we niet beter even binnenpraten? Ik moet gaan werken. Het is niet gemakkelijk leven met iemand die je bedriegt, die je met anderen moet delen. Spreekt je uit ondervinding misschien? Nee, maar ik kan het mij voorstellen. Ik zie hem gewoon graag. En laat me nu met rust, alstublieft. Zeg, wat is dat hier voor een circus? Staat er ergens iets in brand of wat? Nee, Rudy, ik ben Caroline aan het volgen. Caroline? Welke Caroline? Caroline van Gelderen, de vriendin van Hans van Veert. Ze is verpleegster in het Onze Lieve Vrouw ziekenhuis. Hetzelfde als waar Sandra Sanders werkt. Ja. Ze, ze, ze moest daar een dienst beginnen, maar dat liegt Ik heb onmiddellijk gecheckt. En ze rijdt ook absoluut niet in de richting van het ziekenhuis. Ah, ze, zij brengt ons bij Hans of wat? Ja, ik hoop het. We kunnen beter om mij waarschuwen, Sam. Ja, ik denk dat we haar beter gewoon volgen. Als ze ons bij Hans brengt, dan pikken we hem op. Met twee moet dat lukken. Hé, hey, ze stapt uit. Kom, we volgen naar te voet. Ja. Nu is over de brug. Neem jij over, Sam? hij die kan ontstappen. Zijn verpleegster en Rudy, die hebben geen tijd te verliezen. Kijk, ze gaat daar binnen. Kamers Casanova. Oh, nog een we even was bij onze vriend, Je kunt beter naar hier komen, hè, Rudy. dan stappen we samen naar binnen. Niemand aan de receptie. Ah, we zijn het wel de verdieping aan het verversen, denk ik. Kom, we gaan op af. Ah, kunnen we niet beter om mij waarschuwen? Kom, nu. Ja. Ziezo, mevrouw van Gelderen. We hebben niet eens de grote middelen moeten laten aanreuken om me hier te krijgen. Excuseer mij, commissaris. Ik bedoelde het niet zo. Ik zal u geruststellen. Hans van Weert is ernstig gekwetst, maar niet in levensgevaar. Gelukkig, ah, mijn lieve, lieve Hans. Je vindt hem nog altijd lief na alles wat hij u heeft aangedaan. Ik heb het u wel gezegd. Ik zie hem gewoon graag. Ik kan daar niks aan doen. Natuurlijk wist ik dat hij mij bedroeg. Hij fladderde van de een naar de ander. In begin dacht ik dat zoiets erbij hoorde, dat, dat alle mannen zo waren. Ze zijn niet allemaal zo. Oh nee, absoluut niet, zeker niet. Maar plots ontdekte ik dat hij iets begonnen was met Sandra Sanders. Een collega verpleegster uit het ziekenhuis. Haar zie ik bijna dagelijks en, en dat viel me zwaar. En toen bovendien die schoonmoeder van haar mij kwam opzoeken. Hoe kwam die bij u terecht? Die vrouw had een cursus internet voor senioren gevolgd. En ze was lid geworden van Facebook en ze amuseerde zich daar geweldig mee. Maar ze ontdekte dat haar schoondochter Sandra ook op Facebook zat. En ze vermoedde dat die, dat die met minder gewone zaken bezig was. Waarschijnlijk zelfs een affaire had met Hans. Die zo stom was geweest om zelfs een telefoonnummer op te geven op zijn profielpagina. Die vrouw kwam mij dus opzoeken om mij in te lichten over wat er aan de gang was. En ze was zeer ontgoocheld dat ik er niet op inging. En wat deed ze toen? Ze stapte op. En zei dat ze het dan maar zelf ging oplossen. Een tijdje later zag ik op Facebook... Ja, ik had mij ondertussen ook onopvallend geregistreerd en was vriendje geworden met Hans. Enfin, uh, ik zag dat er iemand zich had aangemeld als een, een zekere grietje. En ik zag haar profiel en, en die wulpse foto. En toen vermoedde ik dat die mevrouw in, in gang geschoten was. Maar dat ze zo ver zou gaan dat ze met hem een, een afspraak zou maken in, in een rendezvous hotel, dat had ik niet verwacht. Ik kan me voorstellen wat er toen is gebeurd toen hij haar zag. Hij kon met woorden fel uit de hoek komen en, en zelfs een paar klappen uitdelen moest volgens hem wel kunnen. En zo is ze met, met haar hoofd op dat tafeltje gevallen. Maar toen was het voor u nog niet gedaan. Hij kwam langs. Helemaal in paniek. Hij zei dat hij in Brussel een hotel ging zoeken en dat hij daar zou onderduiken. Voor ik kon reageren was hij al weg. Toen ik die krantenberichten zag over dat lijk in, in Hotel Eden en, en, en ook nog de politie over de vloer kwam Toen vond ik dat het wel genoeg was geweest Hij belde mij Hij wou mij zien en, en gaf het adres van Kamers Casanova uh, Sam, jij stond toen voor mijn deur En toen vertrok ik om daar voor goed kom af mee te maken U komt toch voor het gerecht bij poging tot doodslag Ik weet het Maar Hans leeft gelukkig nog en hij ziet me echt graag. Misschien is er nu wel met zijn kop tegen de muur gelopen natuurlijk. Allee, op de echte passionele lieden. Hè? <laughs> op Hansje en Grietje. Ik vraag mij af waarom sommige mensen hun eigen leven zo ingewikkeld maken. Allee, neem nu die Carolien. Mm -hmm. Haar vent bedriegt haar... Ze wil hem vermoorden, maar ze is blij dat het niet gelukt is. Maar wat een raar milieu, die intieme hotelletjes. Dat, dat tweede dat was nog viezer dan dat eerste. Dus, oh, zeg, Romain. Zijn wij niks vergeten? Sylvain. Miljaars, Sylvain, rendezvous. Wacht, wacht, wacht. Commissaris Van Deun. Ah? Uh, ja, op de uw bureau zeiden ze mij dat ik u hier kon vinden. Ja, ik kon mijn excuses aanbieden dat ik u niet direct de waarheid heb gezegd. He? Mm. In mijn rayon ja, moet een beetje discreet blijven. Mag ik u een bon aanbieden voor een gratis verblijf? Je mag zelf het aantal uren bepalen. Nee, nee, dank u wel, uh, meneer De Bosser. Uh, dank u. Uh, patroon, geef ons ge drie pintjes. En uh, voor meneer ook iets, uh, als je wilt. Ja. Ah, dat het was. Uh, ah, ah, wat mag het voor u zijn, alstublieft? Een roodemacht bij Grenadine. kent het ook, hè, patroon.